7 uur. Dit is Radio 1 met Clara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... huiseigenaren kiezen ervoor hun hypotheek extra af te lossen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil een snelle... en vooral ook goede oplossing voor de weduwe van Celebes. U hoort de minister zo dadelijk. Maar eerst hoort u Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een akkoord komen met tien weduwen van slachtoffers van Nederlandse militairen in Indonesië. Minister Timmermans heeft dat opgedragen aan de landsadvocaat. Timmermans hoopt dat de partijen er nog deze week uitkomen, zei hij in Nieuwsuur. Tegelijkertijd wil ik ook aanstaande vrijdag in de ministerraad ten principale dit onderwerp bespreken, zodat we in één keer een regeling treffen als kabinet dat we niet eh, iedere keer weer eh, voor een ingewikkelde discussie staan... tussen eh, eh, nabestaanden en de staat. Zondag werd bekend dat de onderhandelingen over de schadevergoeding... voor de weduwen was vastgelopen. De staat had ieder van hen 10.000 euro geboden... als compensatie voor de dood van hun mannen in 1946 en 47... op Zuidse Lebes, tegenwoordig Sulawesi. De vrouwen wezen dat af, omdat weduwen van slachtoffers... van het bloedbad in Rabakadee elk 20.000 euro van Nederland hadden gekregen. Ton Heerts stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden als die in mei opgaat in de nieuwe vakbeweging. Heerts is nu interim voorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Toen ik sinds juni aan ben getreden kwam er nog een sociaal akkoord met, een, met de werkgevers langs. Nou, dat is afgelopen zaterdag afgerond en eigenlijk heb ik zondag min of meer de knoop thuis doorgehakt van oké, okay, het is nu broos, het moet nu verder gebracht worden en ik wil me daar nog een periode voor inspannen. Eerder stelde Corrie van Brenk zich al kandidaat. Zij is nu waarnemend voorzitter van de ambtenarenvakbond CABO FNV. Binnenkort kunnen de leden voor het eerst een nieuwe voorzitter kiezen.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 Sociale wijkprojecten als straatcoaches en buurtbarbecues zijn weinig effectief. Dat staat in een onderzoek van kennisinstituut Movisie. De laatste jaren zijn er in achterstandswijken veel sociale projecten opgezet die de leefbaarheid moeten verbeteren. De overheid investeerde tientallen miljoenen, maar criminaliteit en verloedering namen nauwelijks af. Burgerwachten lijken wel een gunstige invloed te hebben. Volgens Movisie laat buitenlands onderzoek zien dat wijken met burgerwachten beter scoren dan wijken waar geen burgerwachten actief zijn. De eigenaar van de kunstmestfabriek die vorige week in Texas ontplofte... wordt aangeklaagd. Door de explosie kwamen veertien mensen om het leven... en werden tientallen woningen in het stadje West weggevaagd. Volgens de nabestaanden en een aantal verzekeringsmaatschappijen... is de eigenaar van de fabriek nalatig geweest. De oorzaak van de ontploffing in Texas is nog niet officieel bekendgemaakt. Wel wordt een natuurlijke oorzaak als blikseminslag uitgesloten. Steeds meer mensen doen aankopen met een smartphone of tablet. In de tweede helft van 2012 ging het om zo'n 300.000 consumenten. Dat is 73% meer dan in dezelfde periode in 2011. Dat zegt Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels. Vooral kleding en boeken zijn populair. Volgens de belangenvereniging is gebruiksgemak de belangrijkste reden... voor het online winkelen met smartphone of tablet. De Nederlandse automobilist staat gemiddeld 52 uur per jaar in de file. Daarmee staat Nederland op de tweede plaats op de Europese file-ranglijst. Blijkt uit cijfers van het internationale bureau Indrix. Dat bedrijf levert en analyseert internationale verkeersinformatie. Alleen in België staan automobilisten langer in de file, gemiddeld 59 uur per jaar. In de halve finale van de Champions League heeft Bayern München in eigen huis Barcelona weggespeeld. Het werd 4-0. Arjen Robben scoorde één keer en had een aandeel in twee andere doelpunten. De return is volgende week woensdag. Dan het weer nog in het midden en zuiden van het land zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden is dat regen, verder veel zon en 18 tot 22 graden. Hier is informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Korte files op de A7 en de A8 richting Amsterdam. Op de A15 richting Europoort tussen Hoofdliet en Spijkindersen 3 kilometer. Een aanrijding op de N11 bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswouderdorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer. In het Radio Ingenaal hebben we het natuurlijk ook over de winst van Bayern München op Barcelona 4-0. Het hoort u zo meer over.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Oei, wat legde Bayern München, Marcel zei het al, de kampioensploeg van Barcelona in de Allianz Arena makkelijk op de rug. Arjen Robben moest er zelf ook even van voorbij komen. U hoort hem zo dadelijk. En? Liene, line, line. Dalep, dalep. <laughs> Langzaam krijgen we het door. Schulden zijn uit. Aflossen is in. Ja, en dat is echt een omslag in het denken over hypotheken, zegt de vereniging Eigen Huis. Mensen bij hun eigen huis lossen fors meer af op hun hypotheken. De eerste maanden van dit jaar is er bij de banken veel meer geld binnengekomen dan voorheen. Hans Krilaert uit Dordrecht is zo iemand die zijn spaarvarken leegde. Hij maakte deze maand 25.000 euro over. En Louis Dekker zocht hem op. Hallo. Goedemiddag. U bent meneer Krilaert. Ja, dat klopt. Mooi park aan de overkant. Ja, mooi, hè? Ja. Meerenstein En uh, daar wilden wij eigenlijk altijd al wonen. En dat is eindelijk gelukt. Een groen stukje Dordrecht. Een heel klein stukje groen uh, aan de rand van de binnenstad. Ja. Komt u binnen? Hoe lang woont u hier al? Eh, uh, drieënhalf jaar. Net ja. niet binnenstad. Net niet, maar stiekem toch wel een beetje. Drieënhalf jaar? Dan denken de meeste mensen nog niet aan het aflossen van de hypotheek. Ja, wij wel. Ja. Waarom? Ja, we willen zo snel mogelijk van de schuld af. Vanwege het gevoel het huis moet echt van ons zijn? Is dat het? Ja, vanwege dat gevoel. Het huis moet inderdaad gewoon van ons zijn. We willen dat graag ook als oude dagvoorziening. Maar tegelijkertijd uh, willen we ook af van de rente die we aan de banken moeten betalen. Want je krijgt er helemaal niks voor. In samenspraak met mijn hypotheekadviseur hebben we goed gekeken... naar wat brengt die 25.000 euro op op de spaarrekening... en wat zou dat per maand kunnen schelen als we dat aflossen... En dan kom je er gewoon op uit dat aflossen op de hypotheek... het beste is op dit moment. U had spaargeld? We hadden wat spaargeld. We realiseren ons ook dat we een hele goede situatie hebben daarin. Ik denk dat het voor heel veel gezinnen met een gemiddeld loon... dat het dan veel lastiger is om te sparen en al helemaal om af te lossen. Ja. U zit wat beter in de slappe was. Ja, we hebben, er komt meer binnen dan dat we uitgeven, laten we het zo zeggen. U woont in een huis aan de Singel, dat is geen 13 in een dozijn huis en ik geloof dat u ook nog aardig heeft verbouwd. Ja, dat klopt. En gekocht in een tijd dat de huizenmarkt nog niet op zijn gat lag. Uh, in een neergaande rustig vaarwaterperiode... waar we dachten uh, dat we de grootste klap eigenlijk al gehad hadden. Ja, dat dacht u, hè? Dat dachten we, ja. Maar inmiddels, als ik de cijfers mag geloven, is dit huis misschien wel tientallen procenten minder waard dan toen u het kocht. Ja, zo erg is het gelukkig niet. Met onze laatste aflossing hebben we dat nog even uit laten zoeken... omdat de banken natuurlijk ook kijken wat is de waarde van dit moment. En gelukkig valt het mee... Maar dat we daar geld op ingeleverd hebben, dat is wel duidelijk, ja. Speelt dat ook mee in het besluit om af te lossen? Dat speelt zeker mee in dat besluit. Met name omdat als je denkt, wat gebeurt er als ik mijn baan verlies? Of wat gebeurt er als ik straks om andere redenen mijn huis moet verkopen of moet verlaten? Blijf ik dan een restschuld zitten? Nou, en dat is iets wat ik absoluut niet wil. Hoe is dit gegaan? Heeft u ergens gewoon op een ochtend besloten... Ja, ik ga het doen. Nou, ik heb me wel eventjes uh, goed ingelezen... voordat ik zomaar uh, mijn appeltje voor de dorst overmaak aan de bank. Want als je aflost op je hypotheek, ben je het ook wel definitief kwijt. Dus als nu de vaatwasser kapot gaat... dan moeten we toch even kijken waar we dat gaan, van gaan betalen. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk uit te leggen. Ik denk ook aan u zelf, hè? Je betaalt 25.000 euro en je krijgt er maar 100 euro per maand voor terug. En toch? Tja, ja, dat is inderdaad een, een interessante vraag. Als ik het zo zeg, gaat u ineens alsnog twijfelen. Nou nee, ik twijfel daar niet aan. Het is natuurlijk inderdaad per maand is het 100 euro. Uh, maar als je dat over een looptijd van 20 jaar spreidt... is dat een enorm bedrag. En dat is uiteindelijk waar ik naar kijk. Hans Krilaert uit Dordrecht lost dus meer af op zijn eigen huis. Op de hypotheek daarvan praten we over door. Na acht uur met de vereniging Eigen Huis. Hans Laporte spreken we daarover. En dan vragen we hem of dit nou inderdaad wel verstandig is... om je geld te gebruiken voor aflossen. Dan de weduwe van Zuid-Zeleven. Zondag liepen de onderhandelingen nog vast... over een schadevergoeding voor deze weduwe. Het, uh, in het huidige Sulawesi. De staat had ieder van hen 10.000 euro geboden... voor de dood van hun mannen in... 1946 en 1947, maar dat vonden de vrouwen niet genoeg. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil nu dat er opnieuw onderhandeld wordt. Um, ik wil dat de landsadvocaat daarover met de advocaat in overleg gaat... en ik hoor graag of ze er samen uit kunnen komen. Ik hoop het wel, en dan uh, hoor ik wel uh, wat uh, het resultaat van die onderhandeling is. En wordt het dan ongeveer hetzelfde als wat de weduwe van Radar Gw hebben gehad? Dat is een zaak die echt tussen de landsadvocaat en de advocaat van de nabestaanden moet worden besproken. Ik eh, voer dat gesprek niet eh, met u via uw microfoon. Ik heb wel de landsadvocaat opdracht gegeven om hier met de advocaat uit te komen. Ik hoor het u toch al een beetje zeggen eigenlijk, dat het gelijk getrokken moet worden. Um, nogmaals, het principe van zowel schadevergoeding als voor excuses of spijtbetuiging, moet ik correct zeggen, staat niet ter discussie. Dus dan vind ik dat we over de uh, modaliteiten eruit moeten komen. Daarvoor is de zaak wat mij betreft veel te gevoelig om het te laten struikelen over uh, precieze bedragen. Want het was eigenlijk ook wel een beetje vreemd natuurlijk dat de ene weduwe wel 20.000 euro kreeg en openlijke excuses van de ambassadeur en de anderen niet? Nou ja, die situaties zijn natuurlijk niet identiek. Er zijn altijd wel verschillen aan te duiden. Maar ik wil juist niet in dit soort discussies uh, terechtkomen... over een zaak die zo vreselijk uh, pijnlijk is uh, voor uh, de nabestaanden. Zou het niet beter zijn dat u als minister van Buitenlandse Zaken... deze excuses maakt? Ik heb er geen enkel probleem mee om hier zelf iets over te zeggen. Ik wil wel dat nu eerst de landsadvocaat met de advocaat hier uitkomt. En vrijdag wil ik graag in de ministerraad bekijken met mijn collega's... of wij hier niet een algemene lijn kunnen afspreken namens de Nederlandse regering. Maar ik hoor u zeggen, als u had krijgt van het kabinet, dan gaat u dat doen? Ik zeg u dat ik persoonlijk er geen enkel probleem mee zou hebben om spijt te betuigen. Dus u gaat het doen? Ik als zou... u groen licht krijgt? Ik zou daar persoonlijk geen enkel probleem mee hebben. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, hoorde u. John Sarbach sprak met hem. Later gaan wij het hier nog uitgebreid over hebben. Dat doen we met de advocaat van de weduwe, Lisbeth Zegveld. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Regeringspartijen lijken het eens te zijn. De winning van Schaligas kan wel onder strikte voorwaarden... maar daar gaan we over praten. Om te beginnen maar eens met Kamerlid René Leechten van de VVD. Ja, eerst nog eventjes naar het voetbal, want eh, het was gewoon een pak slaag. Zo kunnen we het stellen. De 4-0-overwinning van Bayern München op Barcelona. De Duitsers kunnen er geen genoeg van krijgen. Alles is aangericht, een lauwe avond voor een heisse spiel. Thomas Müller, 25e minuut, dat 1-0. Mario Gomez mit seinem ersten Torschuss in der 49. Minute. Das 2 zu 0 allerdings ein Treffer mit Glück. In der 73. Minute dann der große Auftritt von Arjen Robben, das 3 zu 0. Denn über Ribery und Alaba findet der Ball wieder Müller. Der beste Mann auf dem Platz krönt seine Leistung mit seinem zweiten Treffer. Das 4 zu 0, die höchste Champions League-Niederlage für Barcelona. Ja, volgende week is de return in Barcelona. En dat Barcelona dan nog gaat halen, dat lijkt wel haast onmogelijk. Maar Tom Egbers van Studio Sport mocht uh, Arjen Robben toch nog niet feliciteren met een finale plek. Nee. Oh, waarom niet? Gewoon niet. We hebben nog geen wedstrijd te spelen. En uh, laat ons lekker rustig blijven. Mag wel genieten deze avond. Ik bedoel, dit was uh, fantastisch. Dit is ongelooflijk, bijna niet te bevatten. De sleutel tot, uh, tot het succes vandaag was ja, dat we gewoon uh, als, als, team, uh, als team gespeeld hebben. Aardige derde goal. Ja, was een lekkere, ja. Maar sowieso, uh, ik ben ook wel blij. Ik moet zeggen, persoonlijk was dit ook wel weer een lekker succesje... Uh, op deze manier, uh, op dit toneel, weer, weer zo'n wedstrijd spelen. en, uh, nah, Denk ik toch wel een lastig seizoen. Uh, ja, lach ik wel een beetje, moet ik zeggen. Op No Wembley, hè? Nee, nog niet. Op No Wembley? Nee, nog niet. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ze zijn nog niet helemaal aan toe. Moet, hij heeft gelijk nog een wedstrijd spelen. We praten erover met correspondent Tim de Wit. Want Tim, we zijn benieuwd. Is er nog lang gefeest in München of waren ze ook daar voorzichtig? Nee hoor, nee, dit is wel goed gevierd. Ik geloof dat er weinig mensen in München uh, nog twijfelen aan het feit of ze die finale wel gaan halen. Ja, het is natuurlijk een gigantische sensatie om het grote Barcelona zo hard op z'n donder te geven. Dat had ook niemand op voorhand verwacht volgens mij. En Bayern is natuurlijk niet alleen in München, maar in, in uh, Duitsland een zeer populaire club. Bijvoorbeeld uh, hier in Berlijn zag je ook dat alle kroegen stampvol zaten. Ook hier werd goed feest gevierd. Aan de andere kant is Bayern ook wel door veel voetballiefhebbers gehaat... vanwege het imago als rijke en arrogante club een beetje. Dat merkte je bijvoorbeeld gisteren nog, toen uitlekte dat Bayern Mario Götze, de grote ster van aartsrivaal Dortmund, voor maar liefst 37 miljoen euro uh, heeft vastgelegd. Nou, dat heeft natuurlijk in Dortmund en omstreken ongelooflijk kwaad bloed gezet. Dus er zijn ook genoeg Duitsers die Bayern het liefst zouden zien verliezen. Maar ja, als je zo'n resultaat neerzet als Duitse club, uh, ja, dan zet je natuurlijk het gehele Duitse voetbal nog meer op de kaart. Dus eigenlijk zou elke Duitse voetballiefhebber hier uh, blij mee moeten zijn. Ja, Tim, dat wordt leuk trouwens als Bayern tegen Dortmund moeten de finale op Wembley. Maar zover is nog niet. Zijn de kranten euforisch? Ja, absoluut. Ja. Gigantisch, kopte beeld. Ik denk in het allergrootste lettertype wat ze daar hebben. Uh, Bayern rolt wereldsterren op, uh, schrijft de Süddeutsche Zeitung. En Die Welt heeft het over de magische voetbalavond in München. Ja, heel veel lof over hoe goed Bayern speelde, hoe agressief ze waren, hoe slim en tactisch sterk ook. Want ze gaven Barcelona uh, bijna geen kans natuurlijk. En ze hebben bijna geen kans gehad de hele avond. En heel veel besproken is Lionel Messi. Want oké, okay, hij kwam net terug van een blessure. Maar de man die al vier jaar achter elkaar wereldvoetballer van het jaar is geworden. Door velen ook wordt gezien als de beste ooit natuurlijk. Ja, werd gisteravond in München gedegradeerd tot figurant. Dat was toch wel heel erg opvallend, vonden de meeste kranten. En ja, sommigen nemen wel heel veel euforie in de mond. Want die hebben het inderdaad al hardop over de Duitse Champions League finale. Want als Bayern zo kan huishouden tegen Barcelona... ja, waarom dan Dortmund vanavond niet tegen Real Madrid? Schreef Biels bijvoorbeeld. Kijk eens aan, nu gaan ze helemaal los. Is door deze zegen de kwestie... De heun is even naar de achtergrond verschoven. Nou ja, Dat is de man die je volgens mij naar elk doelpunt gisteravond wel even in beeld zag. Hè? Uli Heunens, de president van Bayern München. Uh, ja, ik denk ook dat er niemand zo hard stond te juichen als hij. Uh, hij zat dagen voorpagina Nieuws in Duitsland. Hè. Sinds bekend werd dat hij via een Zwitserse bankrekening miljoenen aan belasting zou hebben ontdoken. Ja, daar zijn alle media echt bovenop gesprongen de afgelopen dagen. Dus hij zal ongetwijfeld erg blij zijn dat het nu even over Bayern gaat en niet over hem. Maar nee, voorbij is deze affaire absoluut nog niet. Uh, gisteren werd bijvoorbeeld nog bekend dat er in maart... Alle een arrestatiebevel tegen Heunis is uitgegaan. Nou, toen kwam Heunis na betaling van uh, een luttele 5 miljoen euro voorlopig in elk geval op borgtocht vrij. Mm -hmm. Maar ja, het geeft wel aan dat deze zaak nog lang niet voorbij is. Ik verwacht nog heel veel onthullingen ook. En uh, ja, het kan voor de Bayern-president nog wel eens heel vervelend aflopen uiteindelijk. Okay. Nou, Tim, wij spreken jou morgen misschien wel weer over lyrische koppen in de Duitse pers. Ja. Wie weet. <laughs> Tot dan. Ik zie eruit. Jo, wij ook. spreken we eerst nu met Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jolanda, tot nu toe rustig, maar er zijn ja. wat aanrijdingen. Ja, er was een aanrijding op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Bij de Hoenelo nog 2 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En een aanrijding op de N11, Bodegraven richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4, drie kilometer. Ochtends van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. is Fleetwood Mac met Little Lies. Moet er nou wel of niet geboord worden in Nederland naar schaliegas? Het ministerie van Economische Zaken is bezig met een onderzoek naar de wenselijkheid en de risico's van het boren naar schaliegas. En de Tweede Kamer debatteert daar vandaag over. De tegenstanders van de winning van schaliegas... hebben zich flink geroerd de afgelopen weken. Natuurlijk maakt me zorgen. De, het gebruik van de chemicaliën. Het aantal chemicaliën dat er gebruikt wordt. Bij schaliegaswinning worden veel chemicaliën gebruikt. Worden de bodemlagen, de beschermende lagen... van onze watervoorraden doorboord. En door de opwarming kan ook methaangas vrijkomen. Nou, als dat ongecontroleerd gebeurt... kan dus een, kan een bedreiging zijn voor onze watervoorraden. Wij zitten met 7 miljoen ...met onze kont bovenop uh, mooi drinkwater. Maar ik betekent ook dat we ook kwetsbaar zijn. Hier op deze plek zijn we bang voor de, de, de, de schade van de omgeving. Nou, in Amerika is er al, uh, wordt er al uh, jaren geboord naar dit gas. En daar zie je dus wat er gebeurt. En dat is bijvoorbeeld verontreiniging van het grondwater. Het andere grote risico is het risico op aardbevingen, aardverschuivingen. Ik heb hier al nachten van wakker gelegen. Ik vind het echt heel, heel schandalig dat er nog mensen zijn... ...die hier ja teken durven te zeggen. Nou... René Leechten, we hebben er een Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de PvdA, begrijpen wij eens ook, om inmiddels... Jan Vos, het Kamerlid van de PvdA, schrijft dat vandaag op zijn eigen website. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het ook verstandig. Kijk, belangrijk is zich te realiseren dat het gaat om gewoon aardgas... maar dat het in een andere laag in de grond zit. Namelijk nu een lijsteen en normaal uh, boren we gas uit zandsteen. Uh -huh. Wat ook belangrijk is te realiseren, dat we al 40 jaar vrekken in Nederland... En dat we al 60 jaar de grondwater boren. Dus is in die zin helemaal niks nieuws onder de zon. Nou, behalve dat u daarmee um, nu chemicaliën zou gaan gebruiken. En daar is de grote, grote angst voor ontstaan. Bij, bij bierbrouwers, bij frisdrankfabrikanten... bij het waterbedrijf Vitens, bij bewoners in Flevoland, in Brabant... Ja, snap u dat? Ik, nee, ik snap die angst ook wel. Tegelijkertijd heb ik ook een uh, brief gekregen van de bierbrouwers... die uh, excuses aanbieden omdat ze helemaal geen verstand hebben van uh, uh, uh, aardgas. Ja. En dat ze zeggen, we maken ons zorgen om met uh, grondwater. Nou, dat doen wij ook. En die emoties die zijn ontstaan door een film Gasland... waarbij een documentaire wordt getoond over uh, ja, de risico's van schaliegas... die neergezet worden. En dan komt er een vlammetje uit de kraan. Nou, inmiddels uh, is bekend dat Dimock, Pennsylvania... waar die film is opgenomen... er brandt al 50 jaar een vlammetje in de fontein in het dorp... omdat er overal aan dat gebied methaan is... en er wordt er niet naar schaliegas uh, geboord. Mm. Dus er is enorm veel emotie neergezet uh, door een lobby tegen schaliegas... Ik weet niet goed waar die vandaan komt. Maar, maar... Weet, weet u dan zeker dat er uh, niks mis kan gaan met uh, boeren via chemicaliën naar schaligas? Dat nee, weet ja, u we toch we... ook niet zeker? Daar wordt toch momenteel onderzoek naar gedaan? Klopt, we weten natuurlijk niks zeker. Maar nee. wat we wel zeker weten is dat we dat al 60 jaar doen in Nederland. En ook al 40 jaar werken we ook met diezelfde uh, chemicaliën. Dus daarin zit niet zoveel nieuws. Maar ik... meneer Leegte, wanneer kan het van u, wat u betreft niet? Wat, wat, als er wat uit dat onderzoek komt, wat dat op het ogenblik loopt? Ja, Als het, uit het onderzoek blijken dat het niet veilig zou kunnen, dan moeten we het niet doen. Als in het onderzoek zou blijken dat het economisch niet haalbaar is, dan zal er geen bedrijf zijn die zich daarvoor gaat inspannen. Maar wat ik belangrijker vind, en dat zal ik vanmiddag ook zeggen, is dat er eh, ook wat lokale winst moet komen van eh, dit soort activiteiten. Dus ik zal vanmiddag zeggen dat als er geboord gaat worden naar eh, schaliegas, bijvoorbeeld in de Stevelpolder, dat is een gebied waar veel kassen staan, om dan die put die eh, voor schaliegas geboord is, te gebruiken voor geothermie, dus voor aardwarmte, zodra die schaliegas uitgeput is. En daarmee krijg je dus lokale, duurzame energie. En dat is precies wat zij willen. En met het schaliegas betaal je de eerste investering. En daarna heb je tot in het oneindige ja, geothermie... En werkt je dus mee aan het transitie naar decentrale duurzame energie? Ja, maar dat is ook de voorwaarde van Jan Vos van de P van de A. Het kan alleen onder strenge voorwaarden als het schoon is en veilig. En bovendien zegt hij het is een ja, tussenoplossing voor ons energievraagstuk, Want um, je kan hoogstens voor tien jaar extra gas uit uh, de bodem halen. Het kan nooit een echt duurzame oplossing zijn. Daar bent u het eigenlijk wel mee eens, meneer Ligt? Nou, of het een tussenoplossing is, dat weet ik niet. Uh, er is wel ongelooflijk veel gas in de wereld nog. Uh, uh, dus de vraag is een beetje hoe lang vind je een oplossing, een tussenoplossing. Maar ik vind het belangrijk dat de Partij van de Arbeid ook kijkt naar de feiten en ook zegt van nee, als het onderzoek zegt dat het veilig is, dan moeten we ook de volgende stap kunnen zetten. En, en dat maakt ook dat we in Nederland gewoon blijven richten op een betaalbare uh, energievoorziening. Maar meneer Leechter, wordt het dan geen excuus om investeringen in duurzame energie uit te stellen? Nee, wat we ons moeten realiseren is dat duurzame energie wel heel erg duur is nog de hele tijd. En door de ontwikkelingen in de wereld met onder andere schaliegas, mm -hmm. zie je dat de prijs voor fossiele energie goedkoper wordt. En we zien dus ook dat overal in de wereld de energieprijs daalt, behalve in Europa, ja. behalve in Nederland. Maar ik vroeg eigenlijk of dat geen excuus was om het uit te stellen. Blijft de regering wel investeren? Vindt u dat dat noodzakelijk is in duurzame energie, in wind- en zonne-energie? Nou ja, ik, ik ben niet zo voor technieken. Ik vind uh, windmolens zijn, zijn ook wel heel erg duur. Dus je moet je heel goed afvragen hoe kunnen het betaalbaar houden. En gas is een manier om dat betaalbaar te houden. En dat, en dat vind ik belangrijk. Je ziet overal in de wereld dat de energieprijs daalt, behalve in Europa en Nederland. Je ziet ook dat overal in de wereld de economie groeit. Weliswaar minder snel. En dan lachen we om de, Chine om de Chinezen dat het geen 10% maar 8% is. Maar hier zitten we in een crisis. En dat heeft onder andere te maken met de hoge energieprijs. Het is duidelijk, meneer Leegde. Hartelijk dank, dank voor uw uitleg. Goedemorgen. En zo dadelijk gaan we maar eens even aan Tom van het Hek vragen. of hij geen spijt heeft van die euro die hij slechts in heeft gezet. op winst van Bayern München. Dat valt misschien iets meer moeten zijn.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 BMW maakt rijden geweldig. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hof Horneman Value Fund over 2012 26,3%.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 Het NOS-journaal is nu aan de beurt. Hier is Jan van der Putten. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Huizenbezitters hebben de afgelopen maanden fors afgelost op hun hypotheek. En tot nu toe is het dit jaar bij de drie grootste banken 40 tot 50 procent extra afgelost. En dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Mensen willen tegenwoordig snel van hun schuld af. En daarmee wordt de stijgende trend van vorig jaar in steeds hoger tempo voortgezet. Er moet zo snel mogelijk een akkoord komen met tien weduwen... van slachtoffers van Nederlandse militairen in Indonesië. Minister Timmermans heeft dat opgedragen aan de landsadvocaat. Timmermans hoopt dat de partijen er nog deze week uitkomen. Ton Heert stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden. Heerts is nu interimvoorzitter van de FNV. Onlangs sloot hij samen met andere vakcentrales... werkgeversorganisaties en het kabinet het sociaal akkoord. Eerder stelde Corrie van Brenk van ambtenaren van vakbond Abfacabo FNV... zich al kandidaat. Sociale wijkprojecten als straatcoaches en buurtbarbecues... zijn doorgaans weinig effectief. Dat staat in een onderzoek van kennisinstituut Movisie. De criminaliteit en verloedering in achterstandswijken namen nauwelijks af. De inzet van burgerwachten lijkt wel een gunstige invloed te hebben. Volgens Movisie laat onderzoek zien dat wijken met burgerwachten... beter scoren dan wijken waar geen burgerwachten zijn. Nederlanders kopen steeds meer online met een smartphone of tablet. Van de 1,7 miljoen mensen die in de tweede helft van vorig jaar iets kochten op internet... deden 300.000 dat met een mobieltje of een tablet. Dat is een groei van 73 ten opzichte van de tweede helft van 2011. Dat zegt allemaal de Belangenvereniging voor Webwinkels Thuiswinkel.org na onderzoek. En de eigenaar van de kunstmestfabriek die vorige week in Texas ontplofte wordt aangeklaagd. Door de explosie kwamen veertien mensen om het leven. Er werden tientallen woningen in het stadje West weggevaagd. Volgens een nabestaande en een aantal verzekeringsmaatschappijen is de eigenaar van die fabriek in Texas nalatig geweest. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl er zijn vandaag flinke perioden met zon, met name in het midden en zuiden van het land. Want in het noorden van het land komt iets meer bewolking voor. Het blijft wel droog, maar tegen de avond worden de wolken dikker. En dan zou er in Noord-Nederland wel wat lichte regen kunnen vallen. De temperatuur loopt vandaag op naar 17 tot 20 graden. Het is vrij zacht, maar op de wadden blijft de temperatuur wel een paar graden achter. Verder staat er een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Bij zee is de wind vrij krachtig en in de loop van de dag in het noordwestelijke kustgebied zelfs krachtig, windkracht 6. Morgen eerst in het noorden wat regen, later een lokale bui in het binnenland. Op meer plaatsen wordt het dan 20 graden en er is af en toe ook wel wat zon. Er staat in ieder geval een stuk minder wind. Vrijdag neemt dan de kans op regen toe en wordt het vooral in de zuidoostelijke helft van het land erg nat. Daarna gaat de temperatuur fors omlaag, want zaterdag is het nog maar 10 graden, maar wel weer met de nodige zonneschijn is informatie bij de AWB Jolanda van der Velde. Het is een normale ochtendspits. Bij elkaar staat er nu 30 kilometer. Een paar dingen vallen op. De nasleep van een aanreding op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij Apeldoorn-Zuid nog 2 kilometer. Wat langere file door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Ost. Tussen Renkum en Knoop en de Ewek 7 kilometer. En een aanreding op de N11 Bodegraven richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. Europa moet zeldzame metalen uit conflictgebieden weren, vindt de Partij van de Arbeid.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 Gaat gewoon niet goed met die computer. Uh, dat is zoveel eens duidelijk. Het is vijf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nog altijd. En wij gaan gauw naar het nieuws van vandaag. Ton Heerts is in de race om voorzitter te worden van de vakcentrale FNV. Gisteravond maakte hij zijn kandidatuur bekend in het programma Nieuwsuur. Bij de FNV zijn een paar grote ontwikkelingen gaande geweest. Eén, de interne reorganisatie. En ondertussen, toen ik sinds juni uh, aan ben getreden... kwam er nog een sociaal akkoord met hem... Uh,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 Nou ja, eigenlijk zegt hij het net zelf ook al. Hè. Eerst moest, het, het, het werk moest eerst af, die interne reorganisatie. Die moest hij even goed op poten zetten. Daar is hij vorig jaar, 23 juni, is hij daarmee begonnen. Dan daar moest hij ook even goed over nadenken of dat hij dat allemaal wel wilde gaan trekken. Want het is nogal wat om uh, een club van 1,2 miljoen die eigen, uh, le leden die eigenlijk uh, lamgeslagen op zijn rug lag, uh, door interne, interne verdeeldheid eigenlijk uh, niet meer in staat was om een sterke vuist te maken om die uh, richting een, een, een, nieuwe, een nieuwe vakbeweging te krijgen een nieuwe vernieuwde FNV en eerder was er bijvoorbeeld ook uh, dit jaar nog wat, uh, nog wat gesteggel over de statuten het is allemaal nog broos ook, maar dat moest eerst even klaar je hoorde hem ook net nog zeggen, hij moest er thuis ook nog eens even goed over, uh, over nadenken. Want het, het houdt nogal wat in om de komende vier jaar weer uh, verder te gaan met, met deze club. Die uh, natuurlijk in, in, uh, ja, in vernieuwing zit, die, uh, die gereorganiseerd moet worden. Ja, dat betekent weinig uurtjes slaap, begrepen wel van zijn voorgangster. En uh, ja. vele koffers met dossiers mee naar huis. Mm -hmm. um, in die koffer zit een sociaal akkoord dat nog tot een goed eind gebracht moet worden. Uh, ook bij de bonden zelf. De leden moeten daarover uh, ja. um, bestemmen en beslissen. Ja, nou, die leden die dat hebben lukken? dat dus. Ja, maar Kijk, die leden die hebben natuurlijk al in, in de vorm van het ledenparlement hebben die al een, een, een zwaarwegend advies gegeven. Dat was 85% voor, 15% tegen. En afgelopen zaterdag, toen moesten de voorzitters van de oude bonden. We ...moesten toen ook daar nog eens een keertje hun, hun, hun, hun, hun fiat aan geven. Dat is in feite ook het laatste, laatste stempel dat die oude voorzitter dan nog konden geven. Want we gaan nu echt gewoon een soort periode in dat, dat alles wordt omgevormd naar die, naar die nieuwe, nieuwe FNV. En Ton Heers moest dus eerst ervan zeker zijn dat hij inderdaad ook dat akkoord afgetekend kreeg bij die voorzitters. Nou, dat is afgelopen zaterdag geweest, dan zondag nog even overleggen met, met, met vrouw en kinderen... Uh, en vandaag loopt, loopt de termijn af. Dus hij uh, moest het eigenlijk vandaag ook wel voor vandaag gewoon kenbaar maken. Nou, Peter, dan moest heerst uh, natuurlijk puinruimen, reorganiseren, veel overleggen. Hij moet de man van het compromis zijn, ook bij oh. het sociaal akkoord natuurlijk. Moet hij het opnemen tegen, tegen kandidaat Corrie van Brenk. Ja, ja waar zitten de verschillen? Ja, dit, Corrie van Brenk die twitterde gisteravond nog van... He, he, ik dacht al, waar blijft hij, maar er valt nu wat te kiezen bij de FNV... Um, die stelde zich al een maandje geleden kandidaat. Dus de voorzitter van de van de Avocabo. Ja, kijk, Van Brenk komt uit de. Vakbeweging. Dat is echt een, een vrouw die is opgegroeid binnen de, binnen de avocabo. Dat is ook een, een vrij uh, radicale bond. De afgelopen tijd manifesteert hij zich vooral he, met, met acties vanaf de werkvloer. Ze zijn nu bezig ook om een, om een, een akkoord met, uh, met de minister uh, van Volksgezondheid te sluiten en met de werkgevers over de, over de thuiszorg. Um, dat is eigenlijk meer, meer, laten we zeggen, die kant van de vakbeweging. Ton Heert, dat is een echte onderhandelaar, die is bekend met de moorens in Den Haag, he, met, met de politiek. En is ook bekend bij de werkgevers. Die heeft natuurlijk de afgelopen maanden heeft hij zich bezig gehouden met dat sociaal akkoord. Is ook um, uh, voorzitter geweest van, uh, van de militaire vakbond AFNP. Is ook kamerlid geweest. Weet je, hij heeft natuurlijk veel meer contacten um, op, op macro niveau. Zodat hij ook echt gewoon goed kan meepraten met, met, de, met de inrichting van het land. Ik bedoel, dat, zijn, dat zijn een beetje de twee, de twee verschillen tussen, tussen deze voorzitters. Peter van der meerschouwt over Ton Heerts en Corrie van Mrenk. En hoe Heerts er zelf over denkt, dat hoort u na half negen. Dat spreken we Ton Heerts. Hoe denkt Arjen Robben eigenlijk over die prachtige <gif> overwinning? Mogelijke finaleplaats in de Champions League. Nou, hij wil er nog niet mee gefeliciteerd worden. Dat hoorde u vanochtend al na de 4-0 overwinning op Barcelona. Nee, we hebben nog geen wedstrijd te spelen. En uh, laat ons lekker rustig blijven. Mag wel genieten deze avond. Ik bedoel, dit was uh, fantastisch. Dit is ongelooflijk, bijna niet te bevatten. Tom van het Hek goedemorgen. Eén goedemorgen. Hij moest daar zelf nog even van bijkomen. Jij durfde er een hele euro op te zetten ja. gisteren. Baal je daarvan achteraf? Ja, het had wat meer mogen zijn. Maar uh, ja, het voordeel zat wel een beetje bij Barrière. Maar ik denk dat niemand had durven kunnen voorspellen dat het zo'n afstraffing voor Barcelona zou worden. Het is wel een beetje het klassieke patroon. Zo'n team in ontbinding wordt minder. Kan zich meestal op klassen en individuele klassen nog een beetje overeind houden. Zeker ook in die Spaanse competitie. De voortekenen in de Champions League waren er een beetje. Maar dan moet er op een dag iemand komen die echt durft. En ook bij 1-0 niet schrikt en denkt, oh jee, ik sta 1-0 voor mm. tegen Barcelona. Want dat zag je in de vorige rondes nog een beetje. Maar Bayern heeft een, ja, een super seizoen. Maar dat ze op zo'n manier, ze echt declasseerden, het stadion uitspeelden. Op alle mogelijke manieren eroverheen gingen. Ja, dat was toch wel een, een sensationele avond. Waarin Robben, en dat is ook echt de uh, ere wie ere toekomt. Hij is nog wel eens verguist. Ook nog wel eens terecht verguist. Die daar maar gisteren een uh, prachtige grote rol speelde. Mooi doelpunt maakte. En uh, ja wat dat betreft uh, paste in het plaatje van Bayern. Maar dat was een prachtige avond. Is, is het niet heel simpel, Ton, dat als je ziet... Uh, jij hebt dat ook wel eens gezegd... dat Barcelona eigenlijk geen alternatief heeft voor het uh, spel... dat ze meestal spelen, ja. namelijk snel naar elkaar overspelen... en hopen dat je al breind uh, bij de goal komt. Dat als je bepaalde spelers bij Barcelona vastzet... Ja. Dat het dan afgelopen is. Zo uh, uh, so, so simpel lijkt het. En zo so simpel leek het de afgelopen jaren ook wel eens. En er waren ook wel eens mensen die door met negen mensen in hun eigen goal te gaan staan. Het uh, ze heel <laughs> erg moeilijk maakten. Maar op deze manier ze echt ook bij balovernames volledig overlopen. En op allerlei manieren. En ja, dan is Barcelona natuurlijk niet ineens zo slecht. Barcelona is op dit moment. Dan, dan voelen die mensen ook. Uh, Piqué zei het ook mooi in de afloop. Het is een soort einde van een tijdperk. Dan dat voelen mensen ook. Dan vloeien alle krachten even weg. En dan gaat bij de een alles lukken. En bij de ander. Niks meer. En ik snap dat uh, Robbe heel keurig zegt dat hij nog niet op de volgende ronde proost. Maar neem van mij aan, dat hebben ze gisteren wel gedaan. Ja. Volgende week heeft iedereen een avondje vrij. Maar, Tom, de krachten wegvloeien. In de eerste helft heb ik de keeper van Bayern München, niet gezien. Nee, in, in ze die hadden zin, kans, Ze hadden geen kans, Nee, dat, dat klopt. Ik bedoel, met krachten wil je ook niet dat het gedurende deze wedstrijd was. Ze voelden van het begin af aan. En dat is ook met mooie aspect dat Barja en echt hen liet voelen van jullie hebben echt geen kans. Het is klaar. Wij zijn klaar voor de machtsovername. En uh, vanaf minuut één was het eigenlijk duidelijk. Want in één facet uh, hebben ze nog gewonnen, uh, Barcelona. Dat is in balbezit. balbezit dat ja. weet je <laughs> nog nooit passen. <laughs> maar ja, niet alles wat je meet is van waarde, zei Einstein ook al. Dus ook dat balbezit is een heel relatief begrip. En ja, dat zag je gisteravond. Dat had totaal geen dreiging. Er was op geen enkele wijze. Er is geen seconde geweest dat je ook dacht, ze gaan nog terugkomen. Het was geen flart van het normale Barcelona, maar dat is toch vooral ook de verdienste van Bayern. Want ongehoord sterk is dit seizoen. En die Guardiola die daar volgend jaar gaat trainen, het is altijd wel leuk, maar om bij een club te komen waar Heinkes dit jaar misschien wel alles, alles wint. Dat wordt nog een hele lastige klus, maar dat is een volgende discussie. Gisteravond, het was gewoon uh, ja, puur genieten van Bayern. Dat wij dat in Nederland nog eens met z'n allen gaan zeggen, maar het was genieten van Bayern München. Ik zeg ja. het mee. Vanavond de tweede halve finale. Wat denk je, krijgen we een Duitse finale in de ja, Champions League? Zit dat erin? Dat is natuurlijk nu de grote vraag. En als je dit verschil zag, zou je bijna geneigd te zeggen, oh, van dat zou zomaar kunnen. En Dortmund is een hele goede ploeg. En toch, ik heb nog één euro over. Nou, gisteren weer één extra, want ik heb er één verdiend. Uh, over twee wedstrijden zet ik mijn geld toch op Real Madrid. Ik ga toch voor Bayern en Real Madrid als finale. Maar vanavond zou Dortmund wel eens met een oneven goal, misschien een 2-1 of zo, de wedstrijd kunnen Winnen, hoor. Dat zie ik nog wel gebeuren. Dortmund thuis is heel sterk. Heeft dit seizoen al een keer van Real gewonnen. Maar dat was in die groepsfase, Dat is toch echt een hele andere. Real voelt zich verzekerd. Mourinho gaf gisteren rustig, eh, vrolijk de opstelling. Vertelde alles eigenlijk over Real Madrid. En ik denk dat nogmaals over twee wedstrijden. Ik hoop het eigenlijk ook wel. En geen Duitse finale, geen Spaanse finale. Maar gewoon een Spaans-Duitse finale. Nou, Bayern kunnen we opschrijven. Dus ik heb een eurootje speling. En dat ja. zet ik op Real Madrid. Oké, okay, ik heb meegeschreven. 1 euro op Real. Ton, tot morgen. Yo.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 Gaan we gaan maar eens kijken bij Maino Remmers, bij de Volkerak-sluizen. Want ja. die hebben we daarheen gestuurd om verslag te doen... van de actie vandaag van de binnenschippers. Maar Maino, gaan ze een actie voeren of niet? Ja, daar moet nog over vergaderd worden. We zitten nu in de stuurhut bij meneer en mevrouw Markersen. Die zouden ook dwars gaan liggen, letterlijk, voor de sluizen hier. En dan betekent dat het is een heel belangrijke sluis een van de grootste van Europa, heel veel vrachtvervoer er doorheen. En dan niet de hele dag blokkeren. Nee, zo met tussenpozen was de bedoeling, hè? Ja, gewoon van die kleine plaagzoutjes noem ik ja. dat. In ieder geval aandacht trekken door de vaarweg enkele uren te blokkeren. Er is een beetje verdeeldheid ontstaan, want een deel van de schippers zegt... ja, de minister gaat nu toch het op de kaart zetten in Brussel... onze problemen met de crisis, de brandstofprijzen, uh, de lage vrachtprijzen... want dat is het grote probleem. Uh, dus ja, moet je dan wel actie voeren? Dus even aan mevrouw Marcus vragen. Wat vindt u? Moet die dwars gaan liggen, uw man? Of u samen? Nou, dat doen we samen dan natuurlijk, hè, want ik blijf aan boord. Ja. ja, toch? Nee, maar wel of niet actie voeren? Ja, wel actie voeren. Ja. Want dit is een uh, luchtgestel wat ze ons voorhoudt. Ja, maar er is ook een deel van de schippers die zegt niet. Nee, maar ja, die mensen die hebben nog nooit meegemaakt. Dus die weten niet wat ze willen nee. en wat ze kunnen. Nee, die zeggen laten we eerst even Brussel afwachten. Ja, dat gaan ze doen. Hebben maar is daar denk... niet een beetje gelijk in? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je even de druk op de ketel moet houden. Ja. Zo klinkt het ook wel, vind ik. Van een beetje druk ja. op de ketel houden. Ja, ja jij het ja. al zo vaak ja. meegemaakt dat het dan met dus, een uh, klaartje drie wordt gestuurd. Ja. Ja. Daar heb je ja. niks aan. En er zijn meer uh, binnenvaartschippers die, uh, ja, die nog even willen afwachten. Uh, nou, om naar negenen weten we meer. Dan weten we of de volkraksluizen even op slot gaan. maar nou, dankjewel. Gaan we door. Ja, laten we de branche er maar even bij halen. Roland Kortenhorst van de Binnenvaartbranche-Unie, Schippersorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u het al? Actie voeren of juist niet? Nou, de binnenvaartbrancheunie stelt zich op het spanpunt dat iedere schip een eigen afweging moet maken of die wel of niet meedoet aan de acties. Uh, als BPU snappen wij heel goed, uh, zoals ook de uh, familie Marcus er wel voelt dat het uh, echt dikke ellende is op dit moment in de, in de binnenvaart. Mm -hmm. uh, en dat is ook niet meer conjunctureel. Het was eerst gewoon toen in 2009 Nederland al... ik hoorde u praten over de aanmelding van de crisis in Brussel. Dat is nodig om maatregelen te kunnen doen. Toen Nederland in 2009 de crisis aanmeldde... Maar toen vond men eigenlijk dat het nog een conjuncturele crisis was. Dit gaat over... Maar inmiddels hebben wij ook het eigen onderzoek gewoon vast kunnen stellen. Dit is echt structureel. Hier gaat de sector echt naar de knoppen. Maar wat, wat, wat gaat er structureel om. fout dan bij de binnenvaart? Waar, waarom is het niet meer conjunctureel? Waarom, waarom heeft, waar heeft nou, u last van? U, um, zoals u ook ziet in, de, um, in andere media, de bouw die ligt op zijn kont, in een goed Nederlands. De infrastructuur, <lacht> bouw, wegen, asfalt en dergelijke, dat ligt helemaal stil. Overheden gaan voorlopig niet meer investeren. De containervaart uh, die ligt uh, heel erg op het zwak. En wat gewoon inmiddels vast is gesteld... dat dat minstens tot 2018, 2019 duurt. Dat is begonnen in 2008. Dus eigenlijk wordt een sector ondertussen tien jaar lang gedwongen... Mm -hmm. uh, zwaar verliesgevend, onder de prijs te varen en noem het maar op. Mm -hmm. En dat zijn dingen... Waar, uh, uh, waar geen enkele sector het meer kan overleven. Nee. Maar meneer Kortehoorst, dan hoor ik allemaal redenen waarop ik die van uh, bij Mino gelijk geef. Zeg, ja, hou dan de druk op de ketel, uh, voer actie en zorg dat je probleem onder de aandacht komt. Uh, ik denk dat het probleem volop onder de aandacht is. Onze minister die heeft maandag van ons dat rapport overhandigd gekregen dat het echt een crisis is. Die heeft dinsdag, dat is gisteren, uh, met Ramsauer gesproken. Waar ik erg blij om ben, is dat België die in 2009 de crisis niet erkende, inmiddels om is en ook de crisis erkent. Ik krijg berichten van Duitse collega-organisaties, die ook zeggen, we moeten de crisis gaan, ja. uh, gaan erkennen. Goed, even uh, nou, dan het korte, gebeuren, het korte daarmee kunnen dus heel veel dingen gaan gebeuren. Ja, meneer Korte. En dus zegt u, er is aandacht en is actie voeren op dit moment niet zo noodzakelijk. En stellen wij ons als binnenfrans branche Unie, daar niet 100% achter? Wij de inhoudelijke lijn en onze leden en iedereen op het water moeten een eigen afweging ja. maken. Daar hebben we geen oordeel over of ze wel of niet meedoen met de staking. Ronald, uh, Roland Kortenhorst van de Binnenvaart Branche Unie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, wat meedoen met de crisis, dat doen ze wel, helaas. Jolanda van der Velden bij de AWB, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, een nette woensdagochtendspits, 39 kilometer file. De files die er staan netjes verdeeld ook over de Randstaat. Niet al te veel bijzonderheden, het enige wat opvalt is op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renke en Knopend-Valburg 5 kilometer. Is nu een auto stilgevallen, tussen Heter en knopend is de linkerreis ook dicht.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 Ik wil je wat tomorrow will bring. New York's my home. New York's my home, sweet home. Het is een rollercoaster town, hoe wordt het? Van Garland Jeffries. Grondstoffen uit conflictgebieden zoals uh, oostelijk Congo, uh, koltan en tin moeten geweerd worden uit Europa. En Nederland moet voorop lopen om dat te bereiken. Dat vindt de PvdA in de Tweede Kamer... die hierop uh, aan gaat dringen bij minister Ploemen voor... buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En dus hebben wij contact met uh, Marit Maai van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten deze grondstoffen worden geweerd? Nou, Deze grondstoffen moeten geweerd worden op het moment dat het grondstoffen zijn... die uit uh, mijnen komen, waarvan het niet duidelijk is wie daar profijt van heeft. Dus als het conflictgrondstoffen zijn op het moment dat de grondstoffen uit mijnen komen... waarvan we weten dat ze wel netjes volgens de regels gewonnen zijn... dan zouden we ze wel graag willen zien. Dus Want wat is zelfs... weet u over die mijnen, wat daar gebeurt? Waarom heeft u het over conflictmijnen? Nou, je ziet dat in het oostelijke Congo, zoals u zelf net al zei... heel veel grondstof in, in de bodem zitten. En de rebellengroepen, andere groeperingen die daar zitten... maar ook nou ja, mafiosi, die winnen daar heel veel geld mee. En daarmee wordt ook een deel van het conflict nog steeds bekostigd en gefinancierd. En wij vinden het heel belangrijk dat uh, Congo in staat is om zijn eigen mijnen goed uh, te gebruiken. Maar dan zou het wel moeten zijn dat dat volgens de regels is... en dat daar ook netjes bijvoorbeeld belasting over wordt betaald. Want dan zou de bevolking er ook van kunnen profiteren. Ja, exact, en dan zou de bevolking ervan kunnen profiteren. Niet alleen een paar mensen die daar vervolgens ook weer de strijd die daar gaande is mee financieren. Helpt het, mevrouw Mai, als Europa zich daar terugtrekt en China alle gelegenheid geeft, ruim baan geeft... om die mijnen daar leeg te halen? Nou, wat, uh, wat we zouden kunnen doen... bijvoorbeeld wat ook met... Tin, nu al op een, uh, um, op een informele manier tussen een aantal bedrijven, waaronder uh, bijvoorbeeld Philips, is afgesproken. Is dat uh, we kijken alleen naar de mijnen waar het vandaan komt. En dat we daar die mijnen waar het netjes gebeurt, daar kopen we het. En bij Tin bijvoorbeeld, daar zijn maar een paar ja. smelterijen vervolgens waar het naartoe gaat. Ja, maar dat is niet meer waar, Je kan heel goed traceren. je kan heel traceren. En dat doen ook de Chinezen. Je kan heel goed traceren waar dat Tin naartoe gaat. En uiteindelijk komt het bij ons op de markt terecht. Zodat dus wij weten waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ja, maar dan je moet je ook... de hele keten traceren. Dan moet je ook maatregelen tegen het product uit China gaan nemen. Als, die niet volgens, als je die kunt traceren... en als die niet volgens de juiste, um, uh, de juiste keten zijn gelopen... Ja, dan zou je die ook moeten traceren. Ook moeten weren, ja. Is dat haalbaar? Nou, je ziet nu bijvoorbeeld al met hout dat het zo is. Dat we hebben gezegd, illegaal gekapt hout mag niet meer de Europese markt opkomen. En dat vind ik eigenlijk een heel goed voorbeeld. Want bij hout gebeurt natuurlijk hetzelfde. Dat wordt gekapt en vervolgens heeft u een stoel thuis. Dat gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Dus daar zit ook een hele keten tussen. En daarvan hebben we al... Uh, een systeem in kaart gebracht waarbij we kunnen traceren dat het hout alleen wat legaal gekapt is, uiteindelijk bij, u, bij die stoel in huis komt. Goed. Marit Maai van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. En we blijven bij die partij, want P van de A verzet zich niet langer tegen het boeren naar schaliegas in Nederland. En daarmee is er nu een Kamermeerderheid, schrijft de Telegraaf vanochtend. Schaliegas is moeilijk bereikbaar. En om het boven de grond te krijgen zijn chemicaliën nodig. De gevolgen voor het milieu zijn nog onduidelijk. Toch kan het schaliegas voorzien in onze energiebehoeften... en dus hebben we weinig keus, zegt Kamerlid Vos van de PvdA. De Tweede Kamer debatteert later vandaag over schaliegas en de winning daarvan. Medische apparatuur is steeds gevoeliger voor gevaarlijke software. Daardoor kan patiëntinformatie in handen komen van hackers. Dat zegt een beveiligingsdeskundige bij BNR. De apparaten zijn gevoelig, omdat ze vaak in een netwerk hangen... zodat ze op afstand uitgelezen kunnen worden door artsen. Maar op een computer voor hartbewaking... kan ook een downloadprogramma CASA worden gevonden. Een aantal uh, uh, risico's meegepaard gaan. Ten eerste dat er uh, software op een systeem draait wat, uh, wat daar niet op is berekend en dat kan betekenen dat betrouwbaarheid van de betrouwbaarheid en de continuïteit van het systeem wellicht uh, in gevaar komt. De deskundige pleit voor toezicht op de medische computersystemen. Nu zou dat nog ontbreken. Opstand in de PvdA over illegaal. Dit is de kop op de voorpagina van de Volkskrant vanochtend. Het kabinet wil illegaal verblijf in Nederland strafbaar stellen... maar volgens duizenden PvdA-leden is dat tegen het partijbeginsel... van het recht op een fatsoenlijk bestaan. Onder meer Jeltje van Nieuwenhoven, Jan Pronk en Hedy Dancona... zetten hun krabbel al onder de motie. Dat als de raadsfractie van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht. Dit is de gierzwaluw. Misschien had u het al geraden. Ook wel de konijnendagvogel genoemd. Omdat die vaak rond de 30ste weer in ons land te zien is. Maar wij hebben niet zo goed nieuws. Vogelliefhebbers moeten steeds langer turen voor ze er eentje zien. De gierzwaluw laat Nederland meer en meer links liggen. Onze gebouwen zijn te goed geïsoleerd... waardoor er geen plekjes meer zijn voor de nesten. Al dus de volkskant. Volgens het Algemeen Dagblad eist Europa dat er een einde moet komen... Aan bedrog met autotests. Gemiddeld blijken auto's op de weg namelijk 25% minder zuinig en schoon dan op de testbaan. Juist, de krant heeft op de voorpagina ook ruimte voor werknemers die massaal op zoek gaan naar een andere baan. Uit onderzoek van adviesbureau Hey Group blijkt dat meer dan een kwart van de werknemers binnen nu en twee jaar van baan wil switchen. Meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers zou te weinig oog hebben voor een goede balans tussen werk en privé. En dat zou de hoofdreden zijn om van baan te willen ruilen. Bewegen moet, want bewegen is goed, maar de gymleraar is te duur. Trouw wijst op zijn voorpagina op de contradictie tussen de koningsportdag... van aanstaande vrijdag en het feit dat veel gemeentes bezuinigen op gymdocenten. En de discussie over het koningslied houdt maar niet op. Nu mengt zelfs de minister van Onderwijs het bussemaker zich erin. Ze vindt het prima dat het lied van, lied van John Newbank gezongen zal worden... maar dan moeten de taalfouten er wel worden uitgehaald, schrijft de Telegraaf over op de voorpagina. Ja, en ze zegt ook nog dat ze het niet erg vindt dat er zoveel kritiek is geweest. Want kunst kan ontroeren, inspireren, confronteren en shocken. En dat is het koningslied toch goed gelukt? Hmm, en een hutspot was het stampot. Het Begint niet Lekker. met een W ook, hè? Dat is ook een tafel. Niet. Nee. Eruit.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 Spijt. wij gaan door. Het is, uh, het is wat het is. En oranje de kleur. De mensen hebben mij vandaag gebeld. ga je uit met het lid, want oh, ik oh, heb oh, de hele nacht niet van geslapen. Oh, het zit in de koor. Radio 1. Oranje de kleur. Het was me genoegen, heer, allemaal. Het nieuws van alle kanten. De kleur van mijn hart.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 Ervaar zelf de voordelen van B-Frank en download nu de app Mijn pensioen.